Verlangen is gericht Je niet gewoon geven Als het voor het grijpen ligt Verlangen staat open Verlangen is drang Denken en hopen Op zoveel een eeuwigheid lang Verlangen is wachten Verlangen doet zeer Het is niets dan smachten, Naar heel veel en meer Verlangen dat is Verbluiën ze het hoog, het is vaak ongrijpbaar als de kleuren van de regenboog. Ik hulkeer naar jou, alle delen van de dag, elke minuut een beetje meer. Ik hulkeer naar jou en er zijn van die momenten. Laat ik het niet meer hou, dan verdwijnt de hele wereld om me heen. Ik hunker naar jou.